Jurriën Koopmans, maar helaas, uh, vlak voor het afronden van uh, de uitzending, uh, crashte in een keer de uh, audiobewerking software. En ja, daardoor is de helft van de uitzending verloren gegaan. Helaas, helaas, helaas. Maar gelukkig is de andere helft er nog wel. Dus uh, ja, die uh, kunt u zo meteen gaan luisteren. Ja, en de, de andere helft van de uitzending uh, zal opgevuld worden door niemand minder dan Larkin Rose. En die zal dan uh, wat uit zijn eigen werken gaan voorlezen. Uh, de ene is dan Message to the Voting Kettle, uh, een hele goeie. En de andere is The Gospel According to Government. En dit is allemaal speciaal voor de luisteraars van Revolution FM. Uh, voor de alle andere luisteraars die dan via de podcast luisteren, dan zal het uh, niet uh, toegevoegd worden. Maar u kunt het allemaal gewoon gaan uh, googlen en uh, YouTube gaan opzoeken en anders zal ik nog even het linkje eronder zetten. Uh, ja, dus uh, dames en heren, ik hoop dat u ervan gaat genieten. Uh, de Bitcoin koers zal ik ook nog even snel voorlezen. Ik heb nog eventjes gecheckt. Vorige week was uh, de Bitcoin uh, 50 eurotjes gestegen van... Uh, 320 naar uh, 370, 380 ongeveer en ik zit nu even te checken hij is al omhoog geschoten naar 472 eurotjes. Dat is uh, flink omhoog gegaan. Het is een flinke uh, behoorlijke stijgende lijn in. Gisteren was hij nog uh, 340, dus het is alweer 30 uh, eurotjes in een dag. Uh, goud stond geloof ik gelijk, zilver was iets gedaald en, uh, en dan gaan we nu verder met uh, wat er nog van de opname overgebleven is. Ik hoop dat u ervan geniet. Ik wil nog eventjes toevoegen dat volgende week. is er een hele speciale uitzending. Dat is namelijk van, de, van vrijdagavond, 7 uur s'avonds. tot uh, zaterdagochtend. dan zal er een uh, marathon-uitzending zijn op Revolution FM. En daar zal ik ook aan meedoen en de andere jongens van Vrijheid Radio. Zel, samen met de rest van. De dj's van RevolutionFM.nl En uh, ja, dan kunt u live gaan luisteren en uh, daarvan zullen we wat uh, opnames gebruiken voor de uitzending van volgende week. Oké, okay, en dan gaan we nu verder met het nieuws. Ja, het volgende bericht is uh, over een, uh, een leraar die werkloos is geraakt en die nu verplicht aardbeien moet gaan plukken. Wat is er aan de hand? Ja, Het gaat over uh, Frank de Vissen. Hij is uh, communicatiewetenschapper. Mm -hmm. En hij is in België aan de Vrije Universiteit in Brussel ontslagen nadat hij twee opeenvolgende negatieve evaluaties heeft aangevochten. Mm, ja. En dat komt op mij een beetje dubieus over, want ik heb zelf ook uh, in het onderwijs gewerkt. Mm -hmm. En uh, dan krijg je inderdaad een jaarlijkse evaluatie en uh, ik heb ook wel eens een evalu evaluatie dat ik dacht van nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nou is dat ten dele subjectief natuurlijk, uh -huh. maar omdat het subjectief is, vind ik, moet je daar uh, op een eerlijke manier van mening over kunnen uh, verschillen en dat je dan ontslagen wordt. Tenminste, ja, zo staat het hier, dat vind ik uiterst apart, maar dat is niet het einde, maar slechts het begin van het verhaal. Okay, Want is... uh, onze Frank die dacht van... weet je wat, dan uh, ga ik gewoon solliciteren... en met mijn ervaring en met mijn kwalificaties... dan vind ik makkelijk een andere baan. En hij ging zijn, toen ging hij dus zijn naam googlen... en toen, ja, toen bleek al die informaties... dat hij dus die evaluaties had aangevochten en daardoor in een conflict was komen... dat bleek gewoon op het internet te staan... en werd hij iedere keer bij uh, sollicitaties afgewezen. En uh, na vijf jaar vruchteloos zoeken... Uh, Klopte niet aan bij uh, het OCMW. Dat is, dat is het Belgische UWV. Uh, en uh, dan kreeg hij de vraag waarom hij zich nog niet had opgegeven als aardbeienplukker. Want ja, je kon wel communicatiewetenschapper zijn. Maar aardbeienplukkers zijn nodig. <laughs> ja, en het blijkt nou? Dat in België is dus de regel dat je vijf jaar lang moet soll kan solliciteren naar, op, je eigen, uh, op je eigen opleiding. Banen die, die passen in je opleidingsniveau. Maar na die vijf jaar... dan kunnen ze je eigenlijk gedwongen... aan het werk zetten. Uh, ja, als ze dus bijvoorbeeld arbeiden plukken. Mm. En uh, nu zullen er heel veel mensen zijn... ik hoop het niet... maar het zou best wel eens kunnen... die dan een soort van revanchistisch gevoel daarbij hebben. Mm -hmm. Van ja, die heeft jarenlang... uit de staatsruif gevreten. Goed dat ze die kerel dwingen... arbeiden te plukken. Dat is ook een beetje van... ja. Van, hij, hij heeft flink veel geld verdiend, hè? want dat verdien je als je in een universiteit werkt. Hij zal dus wel rijk zijn. Goed aanpakken die rijken. Ik ben daar geen voorstander van. Nee. Ik vind dit eigenlijk gewoon dwangarbeid, om niet te zeggen slavernij. Ja. Kijk, en in plaats van die, tegen die mensen te roepen van, als libertariër van... Hey, jij moet aan het werk, want jij hebt van publieksgelden geprofiteerd... ...krijg ik hem liever aan mijn kant. Als ik met zo'n man in gesprek zou kunnen komen... dan zou ik kunnen zeggen van... kijk eens hoe de staat hier de rechten van het individu schendt. Dit is de macht van de staat. Ja. En ik weet niet wat jouw politiek is geweest, beste Frank... maar besef je wel dat dit is precies wat jij hebt uitgedragen... en dit is nu wat de staat met jou doet. En dat krijg je dus als je een machtige staat hebt. En wat wij libertariërs dus moeten doen... is mensen die bijvoorbeeld bijstandsmoeders... die gedwongen aan het werk worden gezet... of, of dit soort mensen... Die moeten wij proberen voor onze zaak te winnen. En uh, ik vind dit een, een heel treurig verhaal. Want daar, het, het gaat er nog niet zozeer om of als iemand gestudeerd heeft dat hij er dan te goed voor is. Maar kijk, ik ben zelf als 16-jarig begonnen als, uh, als onderhoudsschilder. En ik heb in de bouw gewerkt. En toen was ik een jonge kerel. En dat werk heb ik bijna 20 jaar gedaan. En mijn hele lijf was daarop ingericht. Dat, dat kon ik makkelijk doen. En dat is hard werken. Want je bent 8 uur per dag, ben je gewoon fysiek... Uh, ben je gewoon bezig. En dat is geen schinnikeur hoor. Dat, uh, daar kijk ik niet op neer. Dat uh, kan ik je beloven. Maar na tien jaar in het onderwijs. Als ik dan ineens arbeid moet gaan plukken. Of uh, ruiten moet gaan zetten op de bouw. Nou dat is fysiek toch wel even een heel ander verhaal. En uh, dan heb je het gewoon zwaar te halen. Dus ja ik, ik, vind, dat, uh, nee, ik vind dat niet kunnen. Uh, het enige wat ik hierop kan zeggen is van. Gewoon uh, privatiseren die, uh, die uitkeringen. Laat de verzekeringsmaatschappij het maar doen. Ja. Ja, ik, wil nog, ik wil nog één opmerking maken als het mag. Zoals zoveel keren, en ik zeg het nu ook maar weer. Dit is niet het einde, dit is het begin. Want na dit soort mensen zijn bijstandsmoeders en zijn dadelijk WW'ers en WHO'ers en AOW'ers aan de beurt. He, want ja, je mag dan wel 70 uh, zijn. Maar ja, als je heel de hele dag de krant zit te lezen, kun je jezelf net productief maken voor de maatschappijen. Ja, ja dat, dat hoor je nu al een beetje, hè, dat toontje. In de Precies, kijk, en het betekent ook dat, dat echte marktbanen... banen waar echt vraag naar... die worden op deze manier natuurlijk weggezuinigd. Ja. Gratis werk voor de overheid. Ja, fantastisch vindt die overheid natuurlijk. Maar het betekent ook dat diegene die die baan had kunnen doen... en een normaal loon had kunnen verdienen... die baan nu niet meer kan doen. Ja, ja of het verhaal van die die zijn baan kwijtraakt... omdat er geen geld uh, zogenaamd ervoor is... en die dan dus uiteindelijk... Uh, via het WW daar... Uh, dus als vrijwilliger moet gaan straatvegen. Ja. <laughs> ja, en er is nog iets... en dat is het volgende. Uh -huh. Er is een principe in de economie... en dat heet de arbeidsverdeling. Uh -huh. Stel je nou gewoon... een directeur voor... en, en zijn secretaresse, Die directeur die kan makkelijk... zijn eigen brieven uh, typen. Dat, dat kan hij leren... en dat kan hij, zou hij makkelijk kunnen doen. ja. Maar hij is veel productiever, ook voor het bedrijf en de samenleving als geheel, als directeur. De kans is heel groot dat van de 100 secretresses er 99, dat werk van die directeur niet zo goed en niet op zijn manier zouden kunnen doen. Ja. Dus de arbeidsverdeling zorgt ervoor dat mensen met bepaalde capaciteiten op locaties in de economie terechtkomen waar zij het meest productief zijn. Ja. En het gevaar van dit soort dwangarbeid is juist, dat die hele arbeidsverdeling naar de kloten wordt geholpen. Dat mensen die heel productief zouden kunnen zijn, niet terechtkomen op die plek waar ze het meest productief uh, zouden zijn. Ja. Hè? En, en ja, communicatiewetenschappen. Ik weet niet hoe productief dat is. Maar ik denk toch dat communicatie, bijvoorbeeld als het erom gaat: uh, mensen in het management en zo, dat die. Uh, op een goede manier leren communiceren zonder mensen tegen zich het harde te maken als ze die, die mensen kunnen motiveren ook door een goede communicatie dan levert dat heel veel op als iemand met die talenten dan als je die dan laat aardbeien plukken dan is dat gewoon kapitaalverlies Zeker, en het blijkt ja. dus, dat, het blijkt dus dat, dat, dat, die, dat die politici nul begrip hebben van economie en dus bijna constant allerlei dingen doen die, die, die, die, die, die een, een goed functionerende economie naar de gouden helpt. Eén één ding nog wel: communicatiewetenschapper heeft op enig moment met een, een web reputatieprobleem. Daar komt het toch een beetje op, uh, op, op neer. En gedurende vijf jaar uh, kan hij zichzelf niet uit uh, een, een, een, een positie communiceren. Het zegt ook wel iets over de kwaliteit van het onderwijs, lijkt mij. Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Het, het, het geeft ook wel aan hoe monolithisch natuurlijk in België die universiteiten zijn. En dat zie hier natuurlijk in Nederland ook. Ik stel me zo voor... ...dat als ik de Universiteit van Tilburg tegen met Harnas jaak... ...dat ik ook problemen ga krijgen met de Universiteit in Groningen en Utrecht... ...en de Erasmus Universiteit. Ja, ja, maar dat is ook zelfs binnen de radiowereld uh, zo. Hè? Als jij ergens, ook al is er nog zo'n kleine onbeduin, lokale omroep... ...als je daar uh, een conflict hebt en die ene ken, die heeft een heel netwerk... ...dan binnen notaam kan je bij geen enkele omroep meer aan de bak. Ja, ja. Zo, zo werkt dat en dat zal hier ook wel gebeurd zijn... Dus, uh... Ja, kijk, bedrijven die, of liever gezegd, onderneming, oh ja, hoe moet ik dat zeggen? Instituten, dat zijn het eigenlijk, hè ja, nu, ja. de universiteit is een die, die door de staat gegarandeerd uh, monopolie hebben, die hoeven zich niet druk te maken dat, dat, dat, dat ze een productieve kracht ontslaan, want ja, ze hebben het alleen recht op die markt. Ja. Dus kunnen ze op een gegeven moment met het loon wat ze bieden en allerlei uh, voordelen die die baan biedt, kunnen ze makkelijk iemand vinden die, die net zo gemotiveerd is als, uh, als hem. In een marktsituatie is dat anders. Dan neem je mensen aan op basis van een... Uh, ja, ook van een reputatie, maar ook van hun productiviteit. En dat kun je gewoon checken. Nee, goed, nee, maar, uh, dan gaan we naar het, uh, het uh, vreemde wereldje van de ambtenaren. Ja, ambtenaren. Je bent misschien ook wel benieuwd. Hè? Wat, wat verdienen ambtenaren eigenlijk? Ik bedoel niet dat zij de oneindige straf en de wraak en de tucht van de markt verdienen, maar meer in uh, wat voor eurotjes er op hun uh, bankrekening gestoord worden iedere dag. Want uh, Jan, je hebt daar een artikeltje over, hè? Ja, klopt. En dan gaat het niet over rijksambtenaren, het gaat ook niet over provincieambtenaren, maar het gaat gewoon om de uh, gemeenteambtenaren. Ja. En dan is natuurlijk eerst even aan jou de vraag, wat denk jij dat een gemeenteambtenaar gemiddeld genomen verdient? Ja, goed, ja mijn uh, blik die, uh, die, die, die rijdt natuurlijk niet verder dan ja, het mannetje daar achter de balie, hè, als je je paspoort moet verlengen. Maar mm -hmm. ik uh, vermoed dat het een, wat breder is, hè, want uh, wat wij als burger vaak niet zien is natuurlijk wat er dan uh, daarachter nog allemaal zit. Er zitten nou natuurlijk allemaal lagen daarboven, hè, die al die mensen bij de balie moeten aansturen, hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, en zou, als die mensen die achter de balie werken, ik denk dat dat, uh, ja, wat zullen ze verdienen? Een tientje per uur of zo. En bruto dan, hè? Ja. Yeah. En als ze nog 40 uur werken, ja, nou doet het rekensommetje maar. Maar dan komt mm -hmm. het op een, uh, nou, nog 20.000 euro per jaar of zo. Dan zit je op een salaris van uh, bijna 21.000 euro. Ja, ja. Maar dan hebben we het over de balie medewerker ja. en niet iedereen die bij de gemeente werkt is balie medewerker nee, dus Je hebt er inderdaad ook denken, een aantal lagen boven. Maar... Ja, ja dan, dan, dan, dan wordt het ja, goed. Maar ja, als je kijkt naar een gewoon bedrijf, dan heb je natuurlijk de manager. Die verdient ietsje meer. Die krijgt 20 cent per uur meer of zo. En dan, mm -hmm. uh, dan, dan, daarboven zit dan weer een, een manager. Ja, die verdient dan weer al meer, want die heeft al meer uh, cursussen gedaan. En mm -hmm. dan uh, daarboven zit dan uh, de rayon de regio manager en de regio-manager enzo. Maar mm -hmm. de overheid zit natuurlijk anders in elkaar, hè? <laughs> dat is het probleem. Ik vermoed ja. dat het een... Nut, nou ja, een laten nut... we eventjes uh, de getallen gaan noemen. Ja, nou, ik, uh, laat ik even een voorbeeld noemen. Ik noem het vergelijking met Servex Dat is tegenwoordig weer van naam veranderd. Maar die deden de, de, de horeca op het station... En die hadden, geloof mm -hmm. ik, per, per, je, je had dan uh, tien van die gastjes... die in zo'n zo kiosk zitten. en dan zat, daarboven zat echt tachtig managers. <laughs> ik denk dat, dat, dat we die vergelijking moeten maken. <laughs> mm -hmm. Maar ja, vertel, daar, vertel. Nou, uh, he, uh, dit is uh, vooropgesteld van, van wie het afkomstig is. Het is van Binnenlandsbestuur.nl. Dat is een, een soort van uh, ja, ambtenarenportal. Uh, de, de cijfers zijn afkomstig bij het ambtenarenpensioenfonds ABP. Mm -hmm. Dus we kunnen ervan uitgaan dat deze gegevens. Want ze hebben er geen belang bij om, ja, om, om, om ambtenaren qua daglicht te stellen. Ja. Het, is, het is niet, uh, geen stel of Ponet die zegt: uh, uh, van moet je kijken hoe, uh, hoeveel ambtenaren verdienen. En ja, toch komen zij tot de conclusie dat een gemeente uh, met minder dan 10.000 inwoners... dat daar een ambtenaar gemiddeld 45.500 euro verdient. Zo, ja. Dan zit je op een uh, uurloon van, uh, ja, van 25 euro per uur. Maar dan heb je het wel over een hele kleine gemeente... Hè, met, uh, met, met, met, met uh, 10.000 inwoners. Ja. Hè, werk je bijvoorbeeld in Leeuwarden, daar hebben ze ook... Uh, de PvdA van de gemeente. Uh, hier is de, ja, de PvdA van de A enorm dominant. Oh, dan is het uh, ja, salaris dan hoger. Je, ja, dan, dan, dan blijkt het salaris hoger te liggen. Dan zit je op een gemiddelde ambtenaar die 57.000 uh, of, of uh, 57.500 uh, verdient. Ja. Nu is het ook zo dat, dat gemeenten die dan wel vrij efficiënt uh, werken, ze noemen ook een. Uh, een, een gemeente ze, nou ja, vier, waar, waar, waar, waar vier fulltime medewerkers zijn. Gewoon een hele kleine gemeente. En ja, daar verdienen ze bijna ook 80.000 euro per persoon per jaar. He, dus wat dat betreft, ja, het, is, uh, het, het, het, het is allemaal vrij, uh, vrij extreem. En het moet wel allemaal uit de belastinggeld uh, worden uh, betaald. Als je dan ook nog een keer beseft dat uh, gemeenten vaak net zoals het rijk uh, een behoorlijke bankschuld hebben, ja, dan komt het natuurlijk niet goed. Nee, goed, dan gaan we gaan naar het volgende bericht. Uh, Wiebes, de opvolger van Wekers, staatssecretaris Wekers. Uh, ja, we hebben mm -hmm. nou een uh, staatssecretaris Wiebes. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar uh, mm -hmm. hij is er echt en uh, hij heeft al de liefde verklaard aan de belastingdienst. Hij noemt het mijn geliefde belastingdienst. Briebes uh, is trouwens uh, nep-liberaal. Hij werkt, uh, of, of zijn, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja. Uh, hij komt uit uh, de, de, de Partij voor uh, de Vrijheid en de Democratie, de VVD. En ja, dan is het wel een grof schandaal... dat je zo'n antiliberaal uh, instituut als de belastingdienst... Hey, je kunt er alles uh, uh, over zeggen, maar het is nu niet bepaald een mooie vrouw om, om, om dat de geliefde belastingdienst te noemen. Nee. Uh, een, een, een, een, een liberaal hoeft niet een libertariër te zijn, maar het, het gaat nogal ver. Hey? Ik, ik bedoel, er zit, er zit ook wel wat tussen de Satan en geliefde belastingdienst uh, in. Hey? Je, je, hoeft, je hoeft er... Uh, er ook niet mee te trouwen. Laat ik het zo uh, nee, zeggen. <progressive> nee, nee. Ja, maar... Je <antisperien> het en, dit, dit klinkt echt als en, het aflikken. Ja, het, aflikken van de... Ja, ja. en dit is... Uh, ja... Dit, dit, uh, er zijn geluidsopnames op BNR te horen... Uh, waarop, die, waarop die man dat echt... Uh, letterlijk uh, zo zegt. Dus het is niet uit verband uh, gerukt of uh, iets dergelijks. Ja... Volgens mij ben je dan, uh, ben je dan of uh, sociaal-democraat of uh, ja, nou, ik, uh, ik, socialist ik, ik, of ik, communist. Maar je bent niet liberaal als je een liefdesverhouding hebt met de belasting. Nou, wat, wat ik denk, hij zit natuurlijk nou net in het zadel. Hij weet hoe Wekers daar weggaan is. En, mm -hmm. uh, ja, dat we, dus hij probeert een band te bouwen hè, met zijn nieuwe werkplek. Ik denk dat het precies in die lijn valt, weet je wel? Ja. Vandaar, hij komt kom daar nou net zitten en denkt... joh, laat ik mezelf even goed presenteren. Ik heb het over geliefde belastingdienst. Ja. ja ik, ik, ik, dat, dat vermoed ik hoor. Maar. Kijk, als dat zo zou zijn... als hij stiekem zou vinden... ja, ik, ik, ik, ik hou niet van die blauwe envelop. Maar puur om het personeel uh, te paaien... zegt hij... Mijn geliefde belastingdienst, dat, dat, dat, dat, dat, dat is wel zo vuil en wel zo glad. Volgens mij heb je dan meteen uh, ja, dat, dat, dat, dat die medewerkers van de belastingdienst uh, denken van... Wie beschijken ze een hoge aanslag voor sturen? Nou goed, en, uh, de, de Fransen hebben ook een trucje. De, de Franse belastingdienst die uh, oogst 10 miljard van uh, zwarte rekeningen... En dat gaat om uh, ja, de rekeningen waar ze zeg maar achter gekomen zijn, toen Zwitserland hun banken geheim uh, prijs moest geven. Allereerst over dat, dat zwarte rekeningen. Ik, ik, ik, je, je mag geloof ik niet meer Negersoen uh, zeggen. Want dat is discriminerend. Ja, maar joh, mag ze... je nog wel zeggen zwarte rekening. Nou ja, waarschijnlijk gaan ze daar binnenkort ook over protesteren. Dus ik denk dat er dan weer een... Dan uh, gaan ze het hebben over contra-rekening of zo. <laughs> contra-rekening. <laughs> nee, maar even los daarvan. Uh, ik, ik, ik vind het... Uh, ja. Uiteindelijk, er uh, zullen ongetwijfeld mensen zijn uh, die, uh, ja, die wat centjes naar, uh, naar, uh, naar uh, Zwitserland uh, brengen. Aha. Maar ja, dat ze echt overal op jagen om uh, de, de, de met, met schuld gevulde staatskast uh, uh, weer wat uh, te herstellen. Ja, het is toch wel een beetje een verschrikking. Nee, maar even kijken. Laten we nog even naar de, de, de vreemde wereld van de PVDA gaan. Want de PVDA die zou bevoordeeld zijn bij de verkiezingsuitzending van de afgelopen parlementsverkiezingen. Europese parlementsverkiezingen. Ja, ja. het ging om, een, uh, om een, uh, een uitzending van de NOS. En uh, ja, daarop is uh, kritiek gekomen van de VVD, de SP, de P van de A en D66. Omdat ze het nu wel een hele erge PvdA-show vonden. Nou, en daar zit natuurlijk ook wel wat in, want uh, laten we niet vergeten dat ex-Amerika-correspondent, en uh, ja, hij heeft ook jarenlang in Brussel uh, gezeten, uh, Paul Snijder, uh, ja, toch een, een, een, een belangrijke plaats heeft gekregen binnen de PvdA. Dus ja, van objectieve journalistiek. Bij de NOS is niet bepaald uh, sprake als ja, mensen na hun journalistieke carrière de partijpolitiek ingaan. Uh, ja. dat, dat gaat natuurlijk wel ja, heel erg uh, ver. Want je maakt mij niet wijs dat uh, meneer Snyder in de tijd dat hij uh, ons zat te vertellen... hoe goed Brussel wel niet was of in Amerika... Uh, zijn wereldbeeld uh, gaf over de kwesties dat hij toen niet al een uh, fan was van de PVDA. Ja, de NOS bekend kleur. Maar uh, ik bedoel, ik, ik heb het niet gezien. Heb jij het gezien dan, uh, die uitzending? Ik, ik, ik, ik heb van alles kort gekeken, maar ik heb wel, uh, wel veel gecept. Maar het, het, het, het gaat er gewoon ook een beetje om van het, het algehele beeld en de algehele vermenging. Van uh, partijpolitici binnen zo'n omroep. Dus dat deze, dat deze concurrenten, uh, de VV, DSP, PVV en D66, klagen over een niet-neutrale uh, NOS. Ja, dat is volkomen te begrijpen. Het, het, het zijn allemaal partijpolitici die binnen de omroep een uh, rolletje hebben gekregen. Mm -hmm. Maar het was inderdaad een beetje, ik weet niet, vult je op dat het een beetje een slijme show was? Uh... Richting uh, het rode kleurtje. En dan bedoel ik niet het uh, stempotlood, maar uh, de PvdA dan. Nou ja. Hebben, de, de NOS heeft ook rood in het logo. Hè? Oh, dus ja, ja, het, het, het, het verbaast me wat dat betreft <laughs> uh, ook <laughs> absoluut niet. Precies verband, <laughs> hè? het complot uh, nee, is toch, het, het zijn toch een <laughs> beetje de clubkleuren de, rood en wit. Hè? Ja. Want uh, de P van A is een, een rode vlag met een, met een witte tekst: P van de A. En uh, zo'n roos uh, die eigenlijk stiekem mijn vuist moet voorstellen. Dat is de P van de A. En uh, ja, ik zie ook in het NL logo uh, rood en wit uh, terugkomen uh, en dat zal absoluut niet alleen uh, Ajax uh, betekenen. Ah, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, het complot is... Uh... Ja, goed, ja, maar dan uh, gaan we nog even hebben over wat, waar de PvdA dus zo goed in is, hè. Uh, oud, mm -hmm. Er is weer eentje in opspraak gekomen, een oud-PVDA-raadslid. Uh, die ontkent iedere betrokkenheid bij afpersing en drugshandel. Uh, jo, weer eentje. Ja, het is, uh, het, het is wel typisch dat, uh, dat het nu weer net een p van de aar moet overkomen. Ja. ja er is nog niks bewezen. Ik ga ook niet uh, namen noemen of beschuldigende vingertjes wijzen naar... Uh, ja, uh, bepaalde uh, etnische uh, dingen. Doen we niet nee, aan. Nee, dat gaan we, dat gaan we niet. Uh, het dat is dat, gewoon dat mens doen. Dat is een beetje, een, een, een beetje te simpel. Laten we, daar, laat, laten we wat dat betreft uh, de procesgang uh, even afwachten. Maar uh, het, het, het, is, het is wel duidelijk dat, uh, dat, dat, dat, dat binnen. Uh, uh, een fatsoenlijke partij dit niet keer op keer uh, voorkomt. Ja, en binnen de PvdA hebben we natuurlijk al flink wat rellen gehad. Ja. We hebben gehad uh, dat een PvdA uh, nou ja, zichzelf verrijkt... met uh, de opbrengst uit de verkoop van straatkranten. Uh, we hebben... Uh, nou ja... En, en, en zo zijn er nog, nog veel meer voorbeelden van uh, corrupte kwesties. Ja, stemmen uh, ronselen. Uh, stemmen ronselen, ja. Je kunt het zo, zo gek niet, niet bedenken. Hele stadsdeel, gebeurt, de de hele stadsdeelrade stadsdeel stadsdeel ja. van de PvdA die, uh, hadden totaal geen affiniteit met het uh, sociaal-democratische gedachtegoed. Ze wisten niet eens dat het woord bestond. Maar ze waren wel allemaal raadslid voor de PvdA... en ze waren behoorlijk uh, fan van een heel ander land dan Nederland. Laten we dat even, zo even benoemen. Dus uh, ja, dat, dat komt daar ook voor, hè? Ja. ja. ja. Of, of uh, na hun politieke carrière... Ja, uh, de, de, de, de naam die ze in hun PvdA-tijd hebben opgebouwd... Uh, gebruiken om ergens een, uh, een commissariatenbaantje te krijgen... ja. Het, het, het is allemaal zo nep als je, als, als je, als je uh, gelijkheid en, uh, en, en uh, uh, ja, predikt... terwijl dat je eigenlijk alleen voor je eigen beurs wil opkomen. Ja, ik, ja. ik vind dat gewoon smerig. Ja, dat je zegt dat je de grootgraaiers in de bankensector weer wil aanpakken... en uiteindelijk zelf bij de bank gaat werken... <laughs> dat soort dingen ja het, het, het is allemaal zo weinig integer het uh, ja. nou goed, er, zo was de PvdA en het zal niet, niet, niet, niet de laatste zijn die we gaan behandelen maar uh, ja, dus, dus er is er weer eentje en uh, uh -huh. goed, als je meer wil erover wil weten, moet je gewoon bij ons in de blog kijken. Er staat een uh, beklikbare linkje. En dan kom je bij het Des desbetreffende artikel. En dan uh, kunt u daar lekker gaan smullen van de details. Um, ja, maar dan hebben we een berichtje dat, uh, ja, dat past hier wel een beetje in deze lijn. Er is een um, corruptie-inspecteur die verdacht is van corruptie. Joh, dat is een uh, loodgieter-inspecteur die. Die verdacht is van loodgieten. Of... Uh... <laughs> ja, een vergelijking te maken. <laughs> nee, maar het, is, het ja. is meestal wel zo dat als jij een bepaalde... Je kiest altijd een baan waar je een interesse voor hebt, hè? Ja. Want, uh, of als je, je mensen die uh, pyromaans zijn, die worden gauw uh, brandhuman of zo. <laughs> <laughs> Want dan heb je iets met... Ik, ik, ik, ik heb er geen studie naar gedaan, uh, ja. maar het, het, het, het lijkt me wel vrij voor de hand uh, liggend... ...dat uh, inderdaad iemand die zich bezighoudt als corruptie-inspecteur, uh, dat hij iets, iets heeft met corruptie. Ja, en net hey. zoiets als bijvoorbeeld, je, je, wilt, je hebt een hekel en misdaad en, en je wil rechtvaardigheid in de wereld... ...en dan, dan word je uiteindelijk uh, agent... Uh -huh. Want dan denk je... dat kan ik er iets aan doen... ...en uiteindelijk dan uh, beland je daar ergens op Ibiza... ...en dan moet je uh, tieners uh, ...hun sigaretten afpakken... Ja. ...zodat je ze zelf op kan roken. Zoiets, <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Nou ja. Dit was in China... Hè, ...en ja. daar heb je dus... ...een, een, een anti uh -huh. Nu zijn er meer... Uh, ...ja... Uh, ...politieke partijen hier ook in Europa... ...die willen ook allemaal waakhonden oprichten. Ja, ik denk als je er één voor de deur uh, hebt liggen, dan is dat al voldoende om, om de inbrekers buiten te houden. Je hebt niet allemaal waakhonden nodig. En ja, dat blijkt nu ook wel een beetje, want uh, even los van het feit dat uh, dat, dat, dat, dat ze vast en zeker uh, wel eens een, een corrupte ambtenaar het werken onmogelijk maken, ja, ...blijkt het natuurlijk zelf ook... ...een uh, balwerk van corruptie... ...te zijn. Ja. Dus... Uh, ...ja, wat dat betreft... Uh, ...lachwekkend gewoon. Ja, goed. Zullen we dan even naar het volgende bericht gaan? Mm -hmm. Een politiek akkoord over... ...extra geld... ...voor defensie. Ja, dat mag weer uh, geld gaan kosten. En we hebben uh, natuurlijk gezien... ...de lasten die enorm... Uh, ...zijn uh, verhoogd. We hebben gezien... Uh, uh, ...ja, dat... De schulden enorm zijn opgelopen en toch uh, ja denkt de overheid nu geld uh, te hebben om eventjes 100 miljoen euro, 100 miljoen euro extra mm -hmm. aan defensie te kunnen uitgeven. Oh, maar Terwijl klein het al een kleine sector is. Hè. Ik bedoel, uh, nou ja, wat, wat, wat, wat, wat dat betreft we hebben al joint strike fighters. We hebben al militair, we hebben in Nederland een landmacht, een marine, een luchtmacht natuurlijk niet te vergeten. Nou ja, wat, wat, wat, wat dat betreft, die, die defensie is nog helemaal niet wegbezuinigd. Uh, mm -hmm. uh, en ja, terwijl dat, dat, uh, de partijen eigenlijk nog een chronisch gebrek hebben aan uh, geld, dus uh, ze geven nog steeds meer uit dan er binnenkomt. Uh, ...geven ze eventjes om de NAVO te pleasen... Uh, 100 miljard extra uit. Nou, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Ja, even voor de beeldvorming staat ook in het artikel... ...de huidige defensiebegroting bedraagt 7,2 miljard. Nog even wat bovenop. Maar in, uh... Daar komt nog even wat, ja. Bovenop. Maar in uh, Oekraïne, daar geven ze een uh, geeft ze het goede voorbeeld. Hè? Dan laten ze even zien... Hoe libertariërs het zouden doen. In ieder geval, dit zijn geen libertariërs, maar mm. ze hebben er wel de smaak ja. te pakken. Vertel. Ja. Nou, in Oekraïne heb je natuurlijk de situatie dat het land uh, ja, of door uh, de Russen of door, uh, uh, door uh, Europa dreigt uh, te worden uh, geannexeerd. Nou, en dan hebben mensen natuurlijk de reden om zichzelf te willen verdedigen. Dan kun je zeggen, ja, we gaan als overheid die mensen dwingen om hoge belastingen te betalen. En dan gaan wij voor uh, hen uh, beschermen. Maar je kunt het ook uh, de, door de mensen zelf laten doen. Nou, en dat doen ze in Oekraïne heel goed. Daar kun je een smsje sturen naar een bepaald nummer. In dit geval 565. En uh, ja, per keer dat je een smsje stuurt, doneer je een bedrag aan het leger. Dus op die manier... Uh, ja, ...betaal je voor je eigen bescherming... ...op basis van vrijwilligheid... ...wat natuurlijk uh, ja, heel goed... ...en heel libertarisch is. Ja. Kijk, ja, dus inderdaad... ...daar kunnen we wat van leren hier in Nederland. Ja, wat dat betreft denk ik ook... ...dat het heel mooi zou zijn... ...als... Uh, ja, ...laat ze die 100 miljard... Uh, ...of, sorry... ...het is geen 100 miljard, maar... Uh, ...laat ze die 100 miljoen... ...hier in Nederland ook gaan... Uh, ...gaan crowdfunden en uh, ja, ja. zelf uh, dat, dat, dat, dat mensen daar gewoon op basis van vrijwilligheid aan mee betalen... ...in plaats van uh, uh, door uh, de dwang van uh, de belastingmaatregelen. Goed gesproken, Jurian. Ja, dames en heren. Dat was het dan weer voor uh, deze week. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Uh, volgende week zijn we er weer. Maar dan met een hele speciale aflevering. Die wordt dan opgenomen tijdens Luilaknacht. En dat is dan van 7 juni tot uh, 8 juni. Dat is vrijdag op uh, zaterdag de nacht. En we gaan dan de 12 uur lang door van. Uh, van vrijdagavond tot zaterdagochtend. En dat doe ik dan niet alleen, dat doe ik samen met al mijn collega's van Revolution FM. En uh, u kunt er dan live bij zijn, u kunt luisteren, u kunt meedoen via het Skype. Dus uh, tune in op uh, vrijdag 7 juni op Revolution FM. Dat, uh, de websiteadres is uh, www.revolutionfm.nl en uh, ja, we draaien dan ook muziek, dus dat wordt dan een hele gezellige uitzending. En uh, ja, in ieder geval voor deze week wens ik u nog een hele fijne, vrolijke, gezellige en vooral vrije week. Ik wens jullie allen een hele fijne week toe. En uh, luister snel weer naar Vrijheid Radio. Dankjewel.